Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Bijna 100 mensen hebben zich de afgelopen tijd gemeld bij externe vertrouwenspersonen... die onderzoek deden naar grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport. De hoofdredactie van onze sportafdeling maakte vandaag bekend op termijn te stoppen vanwege de meldingen. NOS-directeur Gerard Timmer vindt het maar een lastige dag. Nou, We zijn natuurlijk echt wel geraakt door te horen wat er uit de inventarisatie is gekomen... van hoe de afgelopen jaren het werken bij NOS Sport is ervaren. Dit is ook echt niet waar wij als NOS voor willen staan. En ik heb ook net beneden op de sportvloer heb ik aangegeven dat het ons raakt, dat het mij raakt. En dat we daar ook excuses voor willen maken dat mensen dit de afgelopen jaren hebben kunnen ervaren. Volgens de melders ging het om dingen als pesten, seksuele intimidatie en verbale agressie. Twee mensen die waardevolle info gaven over de dodelijke schietpartij in Zwijndrecht twee maanden geleden... ...krijgen allebei de helft van de 30.000 euro die klaar lag voor de gouden tip. Door hun meldingen werd een man opgepakt. Hij zou zijn ex-schoonmoeder hebben doodgeschoten in een winkelcentrum. En zijn ex-vriendin raakte zwaar gewond. De rechter besloot vandaag dat de man nog zeker 90 dagen langer vast blijft zitten. En een man van 20 moet een jaar de jeugdgevangenis in voor het veroorzaken van een ernstig ongeval vorig jaar in de buurt van Havelte in Drenthe. Daarbij kwamen onder meer een meisje van 16 en een man van 20 om. Nu moet hij dus de cel in, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe. Omdat hij veel te veel gedronken heeft, 6 tot 10 keer meer dan hij had mogen drinken, veel te hard gereden heeft um, en bekend is dat hij vaker te hard reed, vaker met drank op reed. Dus dan zegt de rechtbank van ja, daar hoort gewoon een, een, een celstraf bij. Ja, dat is dus één jaar geworden en hij moet nog een jaar zitten als hij weer de fout ingaat. De man mag ook drie jaar niet autorijden. En echte french fries, Franse frietjes dus, die eet je toch bij ja, de McDonald's in Frankrijk natuurlijk. Maar nu al een paar dagen niet meer, want de grote gouden M serveert in plaats van aardappelpatatjes, friet gemaakt van bietjes, wort wortels en pastinaak. De Franse marketingdirecteur zegt dat zijn klanten wel wat variatie kunnen waarderen en dat mensen de komende drie à vier weken groentenfriet voorgeschoteld krijgen. Krijg je nog wat weer. Na een natte middag wordt het ook een natte avond met in het noorden wat sneeuw. En morgen wordt het ook een natte dag met grote temperatuurverschillen. In Groningen wordt het niet warmer dan een graad of 2 en in Maastricht een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Veel dagelijkse files in Noord-Holland. En ze zijn ook nog wat langer dan gebruikelijk. En dat komt natuurlijk door het slechte weer. meeste vertraging op dit moment op de A4. Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knopen De Nieuwe Meer. 20 minuten oponthoud. En een file van 7 kilometer daar. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knopen De Nieuwe Meer en knopen De Hoek. Hier een kwartier oponthoud door bergingswerkzaamheden. De rechter rijstrook is dicht. En dan slotte de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Amstelveen Stadsward en knopen Velsen. Een file van 15 kilometer.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 Het had natuurlijk alles te maken met gisteren, toen het Internationale Vrouwendag was. Ik denk, nou, dan zullen we dat ook maar eens even wat krachtig onderstrepen. Met The remix en de dame die je er ook op gehoord hebt, is natuurlijk Arita Franklin. En welkom bij deze Zandwoord Draait Door van deze donderdag 9 maart. We gaan weer gauw verder, want er is nog best nog het een en ander te draaien. Zoals bijvoorbeeld een leuke van een Valko. Ook uit de jarenachtig. Met de dirre commissar. Check it out, 2, 3, Is het niks te pijn niet echt, je tink, dink, ik ben het schon gewoon, im TV-Funk, daar ist nicht Tja, sie war jong, das is so rein und weis. En jede nacht hat ihren preis. Ze zegt to the sweet, you got rap to the heat. Ik verstehe, ze is heiß. Ze zegt like bad, you know, I miss my fucking friends. Ze Jack Cenk en Joe en Jill. Mein Verständnis, ja, dat reicht zur not. Ik overreis, wat hier is Ik overleg bij mij je naus en spreek daarvoor. Währenddessen ik nog raak. Die special places zijn hier wel bekannt. Ik ich mei, ze fährt ja Uber noch. Deutzingers. Da dien Zekers. Het uh, is een keer gecoverd door een Nederlandse band. En die band die heet Elephant. Maar het origineel is uit 2001. Van Diddyo en Kamalang. En daarvoor hoorde je Falco met Der Commissaar. En daar hebben we nog uh, dikke kwartier eigenlijk uh, te gaan. Uh, met, uh, met dit uh, fijne programma. Want uh, tenminste voor uh, de hoofdlijnen van het nieuws van half zeven. Maar ik uh, kom daar nog even... Uh, ja... Wat gaan we dan in het laatste half uur doen? He eigenlijk best wel hele leuke dingen. Uh, maar eerst even iets aparts. Uit uh, 2021 heeft deze man een album uitgebracht. Topas genaamd. Het hele album is een beetje ja, enigszins raar van opzet. Maar als we dan toch een wereldnummer ervan af mogen halen... dan is dit één van die nummers. Closer. En ik ben getipt door collega Kees Meijzer. them. Duidelijke elektrolaag in dit nummer. Uh, Jazoe is niet geheel uh, toevallig, want ik had uh, deze week technische dienst bij Rainbow Radio en daar stond hij op het lijstje. Dat had alles uh, te maken met uh, de filmdagen die daar gekoppeld zijn. De roze filmdagen, als ik het wel heb. Uh, dat, uh, nou ja, dat dat iets uh, met film te maken heeft. En daar zat dit in, deze Jazoe. Ook uh, vooruitkijkend straks bij Alternative vm uh, Dat is wat meer uh, dance gebeuren vandaag. Want de Kiwi Club komt langs. En die heb ik uh, getroffen tijdens een heel leuk moment uh, bij de popronde van Haarlem. En dan stonden ze in een kapperszaak. Nou, dan weet je het wel. Maar vanavond zijn ze dus hier uh, bij ons uh, te bewonderen in Alternative FM Vanaf 8 uur, dan is het uh, het live gedeelte. Tot aan de hoofdleider van de De Stoot. the hungry They cry and, and the city the back into town right Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Tweede Kamer vindt dat het kabinet iets moet doen om te zorgen dat verwachtingen van het Centraal Planbureau niet uitkomen. Het CPB berekende dat er volgend jaar bijna een miljoen mensen onder de armoedegrens komen. De SP noemt het beleid van het kabinet crimineel. De gemeente Nijmegen opent volgende maand een crisisnoodopvang waar plek is voor 1200 asielzoekers. Het gaat om mensen met kinderen en om alleenreizende mannen. En wielrenner Olaf Kooi, heeft de vijfde etappe van Parijs-Nice gewonnen. De Nederlander van Jumbo-Visma was de snelste in de massasprint. De Sloveen Pogacar blijft de leider in het algemeen klassement. Het weer vanuit het zuidwesten trekt er regen over, in het noorden ook wat sneeuw. Het is rond de vijf graden. Het zondagse tripje naar Volendam om aanwezig te zijn bij de release show van Jacob de Edward. Levert dan ook wel iets op, want een dag daarna draait collega Roy de Smet bij de lokale omroep al daar. Een nummer van Diers uit België. De Belgische popmuziek is best wel interessant genoeg om ook hier te laten horen. Dit is van een andere Belgische band, de Delta Crash. Eigenlijk Delta Crash genaamd kregen positieve reacties op een nieuwe single Share, uh, Share into the Sun zo heet die, van onder meer de Dansende Beren het is een uh, muziekblog en er komt ook nog een album aan van uh, dit uh, fijne uh, viertal uit België want uh, dat is wel de bedoeling en als we toch een beetje in het wat uh, onbekende genre van het uh, internationale dan komen we uit bij Sarah Buckley uit Ierland en Louisiana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 them clouds this weather was not predicted in the forecast it won't last won't we Yes Even, en dan uh, kunnen we het uh, ook inderdaad uh, wel een beetje in die richting ook gaan zoeken met uh, de Belgische popmuziek. Want dit is er één van. Eigenlijk is het uh, min of meer een solo uh, verhaal van de man achter Vraman. En dat is Arno Geers, zo heet hij. En The Smallest of Robins. Ik, ik heb hem ook maar laten vertellen dat dit uh, toch een beetje in de warme belangstelling uh, staat van uh, een burgemeester hier in dit dorp. Die schijnt iets uh, te hebben met uh, Belgische popmuziek. Ja, hij heeft maar, joh, het is uh, Baltasar uh, van de hand gedaan, die David Molenburg. Uh, maar dit is dan uh, toch wel uh, totaal iets anders. Um, we gaan een beetje op, uh, om het een beetje af uh, te, te sluiten, dit uh, fijne uur. Ik zei um, vorige week, want hij staat weer klaar, uh, is een, uh, ja, het is een nummer uit uh, 1982. Maar ze hebben een, bij het opruimen hebben ze dat een beetje uh, gevonden. En dat, uh, dat is het uh, nummer van Patrick Cowley. Die ga je horen tot aan het nieuws van 7 uur. Ja, want het is in november 2022 is dit uitgebracht uh, van Patrick Cowley. Ja, zo af en toe komen er gewoon nog eens van die opnames boven tafel. En dit is er dus één van low down dirty rhythm ook een beetje in aanloop naar wat wij straks vanaf 8 uur zo'n beetje gaan doen met de Kiwi Club in Alternative FM uh, de dame die hier overigens hoort uh, op dit nummer van Patrick Cowley is uh, Jeannie Tracy en die heeft al eens een keer de achtergrondpokalen gedaan bij Sylvester ook geen onbekende van Patrick Cowley spreek je zo om 7 uur and